4 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivenet de Wit. In de rechtszaak tegen Geert Wilders heeft het Openbaar Ministerie op twee van de drie onderdelen vrijspraak geëist. Voor zowel belediging als aanzetten tot haat is er geen bewijs, zeggen de aanklagers. Ze komen daarmee tot dezelfde conclusie als in oktober, toen Wilders ook terecht stond, maar de rechters na een wrakingsverzoek werden vervangen. Volgens het OM gaan de uitlatingen waarvoor de PVV-leider is aangeklaagd over de islam en niet over moslims. En volgens de wet zijn uitspraken pas beledigend als ze onmiskenbaar over mensen gaan. De strafeis voor de beschuldiging van discriminatie volgt later vanmiddag. Staatssecretaris De Krom ontkent dat in sociale werkplaatsen op grote schaal mensen worden ontslagen. Het kabinet gaat allerlei regelingen samenvoegen en dat gaat gepaard met forse bezuinigingen op onder meer de jong en de sociale werkplaatsen. De krom over de achtergrond van de maatregelen. Wij willen het liefst dat als mensen bij een gewone werkgever aan de slag kunnen, dat ze dat ook doen. Dus op termijn, en dat praten we over een tiental jaren, zal de instroom in de sociale werkvoorziening veel minder worden. Maar dat kan ook omdat een heleboel mensen, veel meer dan nu, bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. De oppositie heeft grote bezwaren tegen de plannen, maar een kamermeerderheid steunt de krom. De gemeente moet er nog mee instemmen. Vandaag demonstreerden in Den Haag honderden mensen tegen de plannen. De FNV spreekt van de lafste bezuiniging in jaren. Net over de Belgische grens bij Woensdrecht... staat een groot natuurgebied in brand, de Kalmthoutse Heide. Er zijn twee brandhaarden waarvan de brandweer er één onder controle heeft. Er is al zeker honderd hectare in vlammen opgegaan. Het is nog onduidelijk hoe de heidebrand ontstond. Het gebied is nauwelijks bewoond... en daardoor hoefden maar drie woningen te worden ontruimd. Niemand is gewond geraakt. Bij het blussen krijgt de Belgische brandweer hulp van korpsen uit West-Brabant. Een Afghaans-Nederlandse vrouw is in Utrecht veroordeeld tot 18 jaar cel... voor de moord op een landgenote. Het 23-jarige slachtoffer kwam in december 2009 in een flat in Zeist om het leven... nadat ze was overgoten met benzine en in brand was gestoken. De rechtbank over de straf. Bij de hoogte van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden... dat wat er is gebeurd, dat dat grote impact heeft gehad... Op de mensen die het slachtoffer hebben aangetroffen in de bewoners van het flatgebouw. Uh, en uiteraard ook uh, met het leed dat aan de nabestaanden is toegebracht. Wat de rechtbank omschrijft als onherstelbaar, ondraaglijk en voor hen levenslang. Bijna de helft van de shawarma-zaken voldoet niet aan de hygiëne-eisen, blijkt uit cijfers van de VWA. In de afgelopen tien jaar werden bij gemiddeld 42% van de gecontroleerde shawarma-tenten overtredingen geconstateerd. De VWA heeft naast shawarma-zaken ook restaurants en snackbars onderzocht. De laatste drie jaar moesten 45 horecazaken dicht omdat ze te vies waren. In die zaken liepen bijvoorbeeld ratten en muizen door de keuken of zaten er spinnen in het eten. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt jaarlijks ongeveer 30.000 horecazaken. Dan het weer, veel zon met plaatselijk stapelwolken... en maximaal tussen 18 graden aan zee en 22 in het binnenland. Morgen bewolkt en geregeld buien. Er staat dan meer wind en het is een paar graden frisser. AMWB verkeersinformatie. Het is niet drukker dan normaal op een woensdag. We hebben alle files staan in de Randstad. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... staat tussen knopen het Oude Rijn en Nieuwegein drie kilometer. Dan staat er ook een, een, een snelwijscontroleteam. En op de ringweg van Amsterdam op de A10 Oost richting de A10 Noord is er voor de Zeeburgertunnel een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en tussen knooppunt Amstel en de Zeeburgertunnel levert dat 7 kilometer file op. A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp 4 kilometer door een ongeluk. De rechter rijstok is dicht. Het verschil tussen de bank spaarhypotheek en de lineaire hypotheek ja? is dat de... Oh, sorry, van... ik heb een wisselgesprek. Oké. Okay. Hoi, mam. Hi, schat, die Hi, sorry schat, ik ben en? even met de hypotheekadviseur van de bank aan de nee, lijn. Om half negen s'avonds? Welke bank is dat? De advieslijn hypotheken van ABN AMRO is te bereiken tot negen uur s'avonds op 0800 0024. Voor kleine vragen of uitgebreid advies. Dat is hypotheekadvies anno nu. ABN AMRO, de bank anno nu. Een concreet project, succesvol afgerond door Wilde Ganzen Ontwikkelingssamenwerking. Op naar het volgende, in Ghana. Kom langs op wildeganzen.nl en maak kennis met onze projecten. Ontwikkelingssamenwerking, doet u mee? Er zijn weer dagaanbiedingen bij Expert. met elke dag twee spectaculaire aanbiedingen. Diverse topmerken voor de laagste winkelprijs van Nederland. Wees er snel bij, want anders is het dagaanbieding. Op is op, maximaal één per klant. Van Experts kun je meer verwachten. Hoeveel uw medewerkers onderling bellen, dat weet u van tevoren natuurlijk nooit. Maar vanaf nu is het wel eenvoudig te voorspellen hoe voordelig dat kan zijn. Want ook hiervoor heeft Tele2 zakelijk een slimme oplossing. Onderling bellen, vast en mobiel, voor maar 5 euro per sim per maand. Onbeperkt. Dus hoeft u nooit meer te kiezen tussen goed en goedkoop? Welkom in de nieuwe realiteit. Welkom bij Tele2 Zakelijk. Neem contact op met een accountmanager op 020 750 1544. Als je ziet dat in opkomende markten sommige bedrijven flinke groeistuipen doormaken, dan kun je daar met veel risico in beleggen. Maar je kunt er ook voor kiezen te investeren in bedrijven die ondanks de hectiek een stabiele groei laten zien. Weliswaar met minder extreme groeispeurten, maar ook met minder risico. Voor investeringen die de focus leggen op stabiele groei en zo waarde creëren... kunt u terecht op anderskijken naar beleggen.nl. Anders kijken, anders doen. Robeco, die Investment Engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De VPRO is jarig en dat vieren we. Met Adriaan van Dis, Connie Palme, Freek de Jonge, Jellebrand Kostius, Esther Gerritsen, Wilfried de Jong, Wim T. Schippers. En nu, kom op 29 mei naar het Vrijdenkenfestival. Bestel nu kaarten op vpro.nl/slash vrijdenken. Exclusief voor leden. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa WPRO. Wij zijn nog bij tot half vijf met ons bureau Buitenland, ons Buitenlandpanel. Vandaag zitten daarin, hier bij ons in de studio, Katelijne Buitenweg. Hartelijk welkom. Docent Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Oud-Europarlementslid, we blijven het erbij zeggen. <laughs> Goedemiddag. Marsha Luijten, ook hartelijk welkom. afrika kennerjournaliste ook. En collega van de WPRO, journalist Chris Keijne van VPROs Tegenlicht. Hallo. Ger. Ja, we beginnen met Soudaan. Soudaan. Soudaan. wordt gespleten. Vanaf 9 juli is het zuiden onafhankelijk. En onmiddellijk breken er gevechten uit rond een stad, eh, Abyei En niet zomaar om die stad, maar dat is een heel eh, olierijk eh, gebied, eh, Marsha um, Dit hier kon, je, hier kon je op wachten. Ja, het lijkt erop alsof Omar Bashir, dus de president van Soedan, eigenlijk heeft gewacht op een incident. Uh, dat hem een, een, een aanleiding zou verschaffen om met troepen uh, Zuid-Soedan binnen, binnen te vallen. Dus um, begin mei is er een, een overval geweest van een konvooi, beschermd door de VN. Een konvooi met uh, noordelijke troepen. Uh -huh. Dat is overvallen door zuidelijke troepen. Daar zijn ook doden bij gevallen. En dat is voor Bashir de, de aanleiding geweest om met enorm veel geweld Abyei in te nemen. Hij heeft dat gebruikt terwijl het gaat om een regio, om een streek... die natuurlijk toch al, toen al besloten was dat het land gesplitst zou gaan worden, een twist... Ja. appel moet ik zeggen, twistappel, ja. twist was. Ja, Abyei is eigenlijk het Jeruzalem van Soudan, zou je kunnen zeggen. Dat wordt, uh, het is al uh, de hele tijd ernstig betwist gebied. Het zuiden zegt, Abyei hoort bij het zuiden, het noorden zegt, het hoort bij het noorden. Mm. Um, het is ook een kruispunt waar verschillende culturen elkaar tegenkomen... Um, uh, je hebt daar het hele jaar door zitten daar de Dinka. Dat is een stam, een zuidelijke geaffilieerde stam, christelijk. Maar ook de Missaria trekken er vaak doorheen. En dat zijn nomaden. En die steunen Bashir en worden gesteund door Bashir. En die nomaden die hebben met hun vee eigenlijk behoefte natuurlijk aan toegang tot water. Zouden zij in het noorden gaan zitten, dan wordt die toegang naar het water afgesloten. Mm -hmm. Want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een satellietgrote van Sudaan, <kijkt> dan zie je meteen het noorden is woestijn... En het zuiden is groen. Dat is um, velden, bosjes, moerassen en uh, regenwouden. Mm. En Abyei is... Um, olie. Daar zit olie, mm. maar de meeste olie is daar weg. Bashir wist, um, er is een kans dat Abyei bij het zuiden gaat horen. En die heeft de afgelopen jaren als een gek naar de oh, olie weggepompt. Ja. Ja. Nee. Dus een kwart van de olie van Sudaan zat daar nog uh, zes jaar geleden. Intussen wordt, er komt daar minder dan 1% vandaan. Dus die olie is niet meer uh, het cruciale punt. Er spelen daar meer dingen tussen, dus ook water, vruchtbaar land. En Abyei is ook een beetje het symbool geworden van de strijd uh, om invloedsfeer van Bashir. Die dus bang is dat met de onafhankelijkheid van het zuiden... Um, uh, er ook meer regio's onafhankelijkheid zullen gaan opeisen. Bijvoorbeeld Darfur. Maar is hij ook niet vooral bang uh, dat zijn eigen positie ondergraven wordt... omdat er nu een onafhankelijk uh, Zuid-Soedan komt... En dat juist om zichzelf ja, om een gezamenlijke vijand weer te hebben. Eh, en waardoor iedereen hem ook in het noorden weer kan steunen. In plaats van dat ze ook daar eh, misschien zich tegen hem gaan keren. Mm -hmm. eh, dat hij deze vlucht naar voren doet. Eh, om ja, nu weer met z'n allen eh, tegen het zuiden te gaan. En waardoor hij ook zijn eigen machtspositie eh, heeft versterkt. Ik denk dat dat een van hè? de redenen is waarom, het, waarom dit zo gevaarlijk is. Omdat dat inderdaad in het noorden speelt. Maar dat speelt in het zuiden natuurlijk ook. Ja. In de SPLA eh, heeft, heeft natuurlijk ook oppositie, zowel binnen, binnen de eigen gelederen als van andere groepen, en uh, zou denk ik ook wel blij zijn met een externe vijand om voorlopig even uh, aan de macht te kunnen blijven in het zuiden, zelfs na een splitsing. Dus dat maakt het zo gevaarlijk. Wat ik, wat ik interessant vind, het is heel gevaarlijk, maar de vraag is natuurlijk, is Bashir echt van plan om uh, weer oorlog te gaan voeren, of gebruikt hij dit om druk te zetten op allerlei moeilijke onderhandelingen... die er nog moeten gaan plaatsvinden. Hè? De, Absoluut. de, de manier volgend... waarop de olie verdeeld gaat worden moet nog uitonderhandeld ja. worden. Wat er met 38 miljard staatsschuld gaat gebeuren moet nog uitonderhandeld worden. Er is worden. dus eigenlijk alleen maar besloten dat, de twee, dat het twee landen worden. Maar verder is er inhoudelijk nog niet En Er volgt nog niets. een hele ingewikkelde boedelscheiding... Ja, ja. waarover ook nu onderhandeld wordt. Ja. En die onderhandelingen waren eigenlijk een volle gang. Dus je merkt ook... Um, dus de, de speciale US envoy voor Soedan... de speciale vertegenwoordiger voor Soedan... die reageerde ook eigenlijk um, onthutst. Hij zei, we waren net... zitten midden in die onderhandelingen... die eigenlijk redelijk constructief verlopen. Mm. En nu... He, in het zicht van uh, de onafhankelijkheid op, uh, van zuid soedan op 9 juli... verbrokkelt die hele terenboot. Wat Chris, wat Chris zegt... zou, zou die, ja, real world. Ja. Zou ja. Ja. <laughs> maar zou Basir maar maar dat aandurven om na die jarenlange burgeroorlog... gewoon opnieuw een echt een oorlog te beginnen? Ja, waarschijnlijk wel. Het is ook wat Katelijne zegt... Um, in, in, in, tegenover een gezamenlijke vijand behoudt hij de steun in het noorden. Want hij heeft natuurlijk ook daarvoor. Dus hij vreest ook het uiteenvallen van Sudaan, dat natuurlijk eigenlijk sinds zijn onafhankelijkheid in 1956... een gedrocht van een land is geweest. Het is het mm -hmm. grootste land van Afrika mm -hmm. in landmassa. En heeft de langslopende oorlog van de afgelopen eeuw in Afrika... Mm -hmm. ook, Zou ook op zijn naam staan. dat in het noorden dat ze grenzen aan Libië en aan... Egypte. Egypte? Dat dat of of, of gaat die, die Arabische lente die zich daar afspeelt voor zover je het een lente mag noemen, heeft dat geen invloed nou, op Nou, in de zin van wat Katelijn net zei, dat Bashir ook bang is voor interne oppositie. Ik, ik denk niet, weet niet echt heel erg veel van Sudan op dit moment wat de politieke krachtverhoudingen in het noorden betreft, maar ik. Ik heb daar nog niet echt veel jongeren de straat op zien nee, gaan. Dus of dat nou het gevaar is, weet ik ja. niet. Maar... nee maar Het is eerder inderdaad verschillende stammen ja. die elkaar betwisten. Daar is volgens mij geen volksopstand. Ja. Maar, ja, maar als Chris gelijk heeft hè, met, met het motief van Bashir... om die, om dat, om die gevechten te be beginnen, om druk te zetten op je onderhandelingen... dan heeft hij er ook geen belang bij om het, om het snel uh, uit te vechten... Dan gaat hij het lekker laten trainen. Maar Chris zegt hij wil ook wisselgeld. Je ja. wil gewoon weer wisselgeld ja. in die onderhandelingen. Ja, nee, maar ik vraag me wel of je zegt ja, is, hij, zou, hij is wel bereid om, om weer uh, full-scale oorlog te gaan ja. voeren. Maar wat, wat heeft hij daar uiteindelijk bij te winnen? Want ze hebben in 50 jaar niet kunnen winnen. Hij weet ook nee. dat hij een oorlog met het zuiden niet kan. Nou, wat hij te winnen heeft kan is winnen, natuurlijk. Eigenlijk. Hij heeft, hij heeft, wat hij te winnen heeft is zeggenschap over het hele zuiden. Want Abiy heeft hij de olie wel weggehaald. Maar dat is in 50 olie... jaar niet gelukt. Maar de dus... oliebronnen die in het zuiden zitten... Ik bedoel, de, de, de meeste oliebronnen van Sudaan zitten in het zuiden. Dus de rijkdom van, uh, van Bashir zit voor een deel toch wel in dat zuiden. Nee, dat begrijp ik. Maar het is in 50 jaar niet gelukt om uh, die oorlog met het zuiden te winnen. Ja, maar hij heeft wel toegang gehad tot die olie. Hmm. Dus um, de exploitatie van de olie, de, de raffinaderijen en de pijpleidingen... dat ligt ook allemaal in het noorden. Hmm. Dus in die 50 jaar van de hele tijd een burgeroorlog... heeft hij wel toegang gehad tot die olie. Hmm. Kijk, Afrikaanse leiders hebben heel vaak niet zoveel moeite... met uh, de hele tijd een soort van burgeroorlog op laag niveau. Op een lage intensiteit. Daar is voor heel veel mensen heel veel bij te winnen. Hmm. Wat misschien ook dat zou kunnen lijn. meespelen... is dat nog uh, bekeken moet worden wat de status inderdaad wordt van ABI. Uh, en dat een van de twistpunten was... wie er nou ook stemrecht heeft om die status te bepalen. Ja. Ja. En ik heb wel in ieder geval gezien... dat al veel mensen op de vlucht zijn geslagen. Dat zijn natuurlijk in ieder geval mensen... Uh, uh, die niet het noorden zullen steunen, zeg maar. Uh, in hun, uh, uh, die niet zullen steunen dat ABJ bij het noorden gaat. Dus als het leeg is, dan mag het. Nee, ik weet, ik worden. weet Eerlijk gezegd, uh, mm. ik weet er te weinig mm. van... om echt helemaal diep te kunnen gaan zien wat alle redenen zijn. Ik denk niet dat hij een full-scale oorlog wil... omdat ik denk dat hij daar inderdaad te weinig bij te winnen heeft. Terwijl hij een beetje conflict... Is allemaal lekker voor zijn eigen machtspositie wel. Hè? Zolang het conflict een beetje blijft sudderen, ja. is, dat, is dat prettig. Maar je ziet wel, er zijn nu al veel mensen op de, uh, op de vlucht geslagen. Uh, en nou ja, wellicht heeft dat uh, uiteindelijk wel invloed op de balans uh, bij de vraag van nou, wie krijgt de stemrecht... om te bepalen uh, wat er gebeurt met het gebied. Hmm. Maar, maar het is, is natuurlijk ook de vraag, Marcia Luijten... Uh, uh, want Katelijn uh, zegt, ja, hij heeft dan wel baat bij een op een laag niveau sudderend conflict... maar kun je dat in de hand houden? Kan er niet een opmaat zijn hmm. naar veel grootschaliger geweld? En dan ja. is die verder van huis. Kan, Ik weet het niet. Kijk, Bashir heeft um, op allerlei gebieden niet meer zo heel veel te verliezen. Mm. He, in internationaal opzicht is hij een paria aan het worden. Mm. Nou, hij heeft ook een... een um hij wordt ook uh, natuurlijk aangeklagen door het internationaal strafhof... voor genocide in Darfur. Hij kan het net sluit zich steeds meer om hem mm -hmm. heen. Hè? Dus hij kan naar steeds minder buitenlanden reizen zonder uh, opgepakt te worden. Ja. Nou, Zo'n paar jaar heb je steeds minder drukmiddelen voor. Dus hij heeft steeds meer te winnen, denk ik, bij wel een interne oorlog. Ja. Want um, de bronnen van welvaart zitten in het zuiden. Ja. En de bevolking is te klos, zoals altijd. President Obama van de Verenigde Staten die is in Europa. Het zal niemand ontgaan zijn. Hij was vandaag bij David Cameron, uh, regeringsleider in Engeland. En hij heeft het parlement toegesproken. Chris, heeft hij daar nou iets bijzonders uh, gezegd? Eigenlijk? Ik, die toespraak uh, voor het parlement daar heb ik eerlijk gezegd nog niets over gelezen. Ik... Ik weet ook niet of hij al geweest is. Hij heeft wel een persconferentie gegeven met Cameron samen. Daarin zijn geen nieuwe dingen gezegd. Nee, het nou. belangrijkste wat er gezegd is... maar dat is ook niet echt nieuw was dat uh, Gaddafi weg moet. Ja. <laughs> uh, en hey, dat de, uh, de relatie tussen uh, Amerika en het Verenigd Koninkrijk... nu een essential relationship is... terwijl dat onder uh, Bush en uh, Blair. Uh, Blair een uh, special relationship was. Nou, ja, dat... Moet je daar iets in lezen... Ik zou niet weten wat. Maar nee. Behalve dan dat ze het anders willen noemen. Omdat ze twee andere mensen zijn. Maar de, en dat ze dus willen benadrukken. Dat er nog steeds een speciale band is. En dat ja. dat niet veranderd is. met. Want maar special suggereert toch meer iets persoonlijks. Iets warmers, iets hartelijkers. En essential, We zijn nu eenmaal twee belangrijke landen. Tot we elkaar dat Precies. Ja, het ja, ja. zou, zou kunnen. Maar ja. ik, ze hebben samen een uh, opiniestuk geschreven. In de Times uh, afgelopen maandag. En dat staat. Tegelijkertijd ook wel heel vol uh, met allerlei warme woorden. En uh, dat ze het over bijna alles één zijn. En dat ze eye-to-eye -eye, uh, opereren. En dus, nou, ik maar ik zou Cameron... daar niet zo heel veel achter Maar Cameron op. heeft toch nou. wel duidelijk afstand genomen van... De Amerika-politiek van, ja. uh, van Blair heeft gezegd... Ja. ik wil minder slaaf zijn en ja. ik ga niet het schoothondje van uh -huh. uh, Obama zijn... zoals Tony Blair dat was van, van Bush. Nee, Economisch zou... zijn er ook nogal grotere verschillen zeg maar, over de aanpak van de crisis. Dus wat dat betreft zijn er ja. wel echt hele forse discussies... Uh die gevoerd zullen worden, neem ik aan. Nou ja, dat, dat hoop ik, dat ja. die gevoerd worden. En ik hoop met name dat het Amerikaanse debat... Eh, namelijk over de, de vraag of je in deze tijden van de economische crisis... wel zo verschrikkelijk hard moet bezuinigen... als op het ogenblik overal in Europa gedaan wordt. Een debat wat tot mijn verbijstering in Europa bijna niet gevoerd wordt... ook in onze landelijke politiek ja, niet. Uh, niemand, niemand stelt überhaupt uh, die 18 miljard uh, ter discussie. Ter discussie. Ja. Uh, dus ik zou hopen dat wat dat betreft, Obama, uh, dat debat hier in Europa een beetje hmm. aanzwengelt. Ja, dat zou dat heel en mooi zijn. En dan zijn eigen land als voorbeeld neemt. Van, jongens, we maken het me niet uit of hoog je tot hij In ieder, van, een, in dit in ieder geval zijn, zijn eigen beleid als voorbeeld neemt. Ja. En uh, ja, natuurlijk hebben de Amerikanen ook wel een probleempje met de staatsschuld. Oh, er, zijn, er zijn toch behoorlijk ja. vooraanstaande uh, Amerikaanse economen. Paul Krugman, die schrijft het bijna wekelijks in de New York ja. Times die zegt wat, wat ze in Europa aan het doen zijn. Hij schreef het deze week nog met betrekking tot Griekenland... en wat er met de Griekse schuld moet gebeuren. Hij zegt, als je die schuld niet gaat herstructureren... als je die Grieken dwingt om zo te bezuinigen... dat is een recept voor ondergang. Ja. Dat, dat debat wordt nu over Griekenland natuurlijk wel gevoerd... maar over het algemeen vind ik in Europa mm -hmm. heel weinig. Dus dat zou een aardig evenement zijn. Ja, Obama maar als Obama, had, Obama daar wat over had willen zeggen... had hij toch zijn speech voor het, uh, voor het Lagerhuis in Londen ja, te baten uh, Nee, maar dat genomen. heeft hij dus nog niet... Dat, dit was een persconferentie. Nee, maar dan, zal dat, dan zal hij dat in de ja, persconferentie aangekondigd Ja, ik denk hebben. overigens niet dat hij dat gaat doen, hoor. Nee. Maar uh, valt je uh, dat uh, niet tegen? Want daar moeten we toch ook even over hebben. Die populariteit van Obama hier in, in Europa kent nauwelijks grenzen. Die is enorm. En dan ga je zitten denken. Dan denk je op welke da daadwerkelijke daden van de president... zou die populariteit dan nu nog gebaseerd zijn? Nou, die, uh, die, die health insurance... Ik las ja, dat een is groot binnenlands stuk in... in Amerika. Ik heb het even over Europa. Ja, maar ik las bijvoorbeeld een groot portret van uh, Obama dus in, op The Guardian. En er waren allemaal reacties van Britse lezers eronder. En die zeiden, um, hij geeft zijn volk de gezondheidsverzekering... die van ons op dit moment wordt afgepakt. Mm -hmm. En iemand anders zei, um, het mag wel zo zijn... dat hij nog niet zo heel veel uh, politieke wapenfeiten heeft neergelegd... maar deze man is integer. Ja, ja dat, maar, vind ik, nee, dat vind ik namelijk ook ja, wel. ik had hem buiten weg. Nou ja, Er wordt vaak gezegd uh, dat er weinig leiders in Europa zijn... die echt leiders zijn, die mm -hmm. mensen ook kunnen inspireren... Die de, die de waarheid zeggen, bijvoorbeeld ook over Griekenland... over wat er gaat gebeuren met die schuld. En, uh, ja, Je kan inderdaad kijken, wat heeft Obama nou bereikt? Nou, Het conflict in het Midden-Oosten is nog niet opgelost. Ja, ik weet niet of mensen nee. nou echt hadden gedacht... Van dat dat helemaal makkelijk zou gaan gebeuren. Dus er zijn een hoop dingen nog niet opgelost. Tegelijkertijd heeft hij wel ook uh, denk ik, een bepaalde redelijkheid... tentoon gespreid, uh, een ratio gebracht... Uh, een, een, een, een prettig leiderschap. Maar dan zijn er geen daden. Ja, maar tegelijkertijd zeg je ook over bijvoorbeeld Europese leiders, neem je ook vaak hun de maat over hoe zij uh, hun bevolking kunnen inspireren en kunnen leiden, hoe zij een voorbeeld kunnen zijn, hoe zij uh, uh, de groep bij elkaar kunnen houden, een, een herder zijn. Uh, ja. Maar dat neem je dan wel als maat. En dan zeg je hier van ja, maar ze moet, hij moet vooral op zijn daden beoordeeld worden. Er zijn, ook, uh, uh, er zijn natuurlijk ook, uh, uh, ook daden, ook in, uh, in diplomatieke relaties bijvoorbeeld. Hij wijst Europa wat meer op hun verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dat het tot nu toe allemaal wel eens uh, mooi is geweest uh, met het... Uh uh, af en toe meedoen uh, en af en toe gewoon maar hopen dat de Amerikanen de is uit het vuur gaan halen. En dat Europa de volgende keer in een, een gevalletje Libië bijvoorbeeld toch echt zelf aan de bak moet. Hij geeft dus ook verantwoordelijkheid terug waar die ook hoort te liggen. Mm -hmm. Dat is ook een leiderschap. Maar Quantanamo is nog steeds over. Die illegale transporten van gevangenen die gaan nog steeds door. Er zijn meer troepen in Afghanistan dan onder Bush. En er zijn nog steeds troepen in, in Irak. Dat vind dan flauw als je hem daarop wil afrekenen als Europa? Nee, helemaal niet. En ik vind inderdaad over ik vind het terecht dat je daar ook over blijft bekritiseren. Het gaat niet alleen dat je dat alleen op Boes had moeten laten vallen. en niet op. Uh, je kan het ook hem bekritiseren. Tegelijkertijd uh, is het ook heel erg lastig van wat doe je met die mensen. Dus er moet ook een oplossing worden gevonden. Waarvan ja. ik weet dat het verzet heel erg groot is om mensen die misschien ten onrechte gevangen zijn genomen. Want dat is bij een flink aantal van die inmates, is dat waar. Maar die zijn natuurlijk inmiddels wel enigszins doorgedraaid... of geradicaliseerd na al die jaren Guantanamo. Dus dat is een veiligheidsrisico. En ik heb jaren geleden, ook toen ik in het Europese Parlement werkte... ook al gezegd, van ja, Europa hoort hier ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen... om dan... de gevangenen op te Nee, maar bijvoorbeeld inderdaad de mensen die oeikoeri... Weet je wel, er zit een hele grote gemeenschap in Bremen, in Duitsland... Je kan zeggen, het kost gewoon heel erg veel geld om mensen ook in de gaten te houden. Want dit is een geradicaliseerde groep, maar niet een schuldige groep mm -hmm. noodzakelijk Maar Chris, wijs, is het zo dat dit om dat stemmen, gezamenlijk te doen. die stemmen mm -hmm. die wij voor woorden opgaan van... kijk nou eens naar zijn daden, zou dat ook gebeuren omdat mensen zoveel van hem hebben verwacht. En dan zeggen we, hij is hartstikke aardig en hij deugt en hij is integer. En het klimaat rondom hem is veel prettiger. Maar hij zou dit allemaal doen en het gebeurt niet. Dat maar val je ja, hart ik, ik denk dat, dat mensen om te beginnen al heel veel te veel van hem verwacht hebben... die, die, die volstrekte euforie uh, toen hij gekozen werd... die was natuurlijk voor een deel ook retorisch en symbolisch... want je weet in het Amerikaanse politieke systeem... dat een president helemaal niet zoveel macht heeft komt bij dat hij met, met de, de midtermverkiezingen natuurlijk de meerderheid in het congres kwijt is geraakt. Ja. En dan kan een Amerikaanse president... zeker in zijn eerste termijn niet zoveel meer. In zijn tweede termijn wordt het veel interessanter. Want als hij niet herkozen ja. hoeft te worden... dan kan hij veel meer politieke risico's nemen. En ik vind eerlijk gezegd... Uh, natuurlijk rendition vind ik echt een probleem. Dat dat, dat, dat programma niet uh, gestopt is. Hè. Dus het illegaal uh, uit, uh, vervoeren van gevangenen... en brengen naar uh, plaats waar ze lelijke gaten in de grond hebben en nare dingen doen met mensen. Dus er zijn een paar dingen waar je, waar je vind ik, echt de Obama-regering ja. over kan bekritiseren. Maar um, tegelijkertijd vind ik niet dat hij het binnen de Amerikaanse politieke verhoudingen... nou zo verschrikkelijk slecht gedaan heeft. Mm -hmm. Door, ook, ook economisch niet. En... Dat is natuurlijk wel iets met die populariteit hier in Europa... van wat er economisch in Amerika gebeurt... en van wat, wat voor last daar mensen daarvan hebben. Ja, daar heeft niemand in Europa, merkt daar iets van. Dus nee. dat gaat niet ten koste van zijn populariteit hier. Nee. Marcia, als je dit allemaal zo hoort, uh, streep eronder, opgeteld... Uh, wat is jouw uh, conclusie dan? <laughs> Nou, over heel simpel. Hem. Obama heeft het grote verhaal dat wij zo nodig missen ja. in Europa. Er is gewoon geen leider. En je kunt dat symbolisch noemen, maar voor mij is het veel meer dan symbolisch. We missen zo'n groot verhaal over welke richting het uit moet. En Obama brengt dat verhaal, is realistisch Is een idealisme. Nou, dat zijn dingen waar mensen volgens mij heel erg op aanslaan. Als je okay. bijvoorbeeld ook kijkt naar hè, nou, dat hij uh, 11 miljoen uh, illegalen wil legaliseren. Tegelijkertijd is hij heel streng in het uitzetten van mensen die geen recht hebben op... Uh, een mogelijke verblijf. Ja, dit is zo... een brug, zeg, die we aangereden Ja, die, uh, die, die, die zomaar gratis ja. Ja, ja. Ja. Uh, We gaan het over, tot slot over Europa hebben... en de immigratie. Uh, Europa is ontzettend blij met uh, opstandelingen... in uh, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Maar als die mensen... maar alsjeblieft daar blijven. Katelijne buitenweg. Uh, uh, uh, uh, overal worden de worden grenscontroles aangedraaid. Ik kwam terug uit Athene laatst. En ik heb een controle meegemaakt... en noten noten gezien. Acht, negen man. Uh, je, je komt uit de slurf. Je, je wordt loopt gelijk in een fuik en ze beginnen zich onmiddellijk te verontschuldigen. Dit is geen grenscontrole, maar er was een tip dat er iemand in het vliegtuig zat. Uh, de, de, de, de, de, de, ik bedoel, het is, wel, het is wel een beetje vreemd. Hè? Heel blij met die opstand en dan vervolgens toch dit beleid. Nou ja, dat toont natuurlijk ook de hypocrisie van uh, Europa. Ik bedoel, Gaddafi, daar hebben we jarenlang miljoenen in gepompt. is uh, ja. nou, daar... geen recent van teruggezien. Nou ja, daar heb je heel veel van teruggezien. Want oh, te... de, de deal was namelijk dat wij hem miljoenen gaven... en als hij in ruil daarvoor allerlei uh, vluchtelingen uh, van de, uh, terugnam. Daar zijn ook mensen... Ik weet nog wel dat ik een keer in Lampedusa was. Daar was toen Lampedusa helemaal schoongeveegd. En alle mensen... Dat is het net eilandje voor... waar die vluchtelingen terechtkomen met die bootjes. Ja, ja. inderdaad. En net voor we, voordat wij daar aankwamen... was iedereen afgevoerd met een enkeltje uh, naar uh, Tripoli. Uh, en daarna nooit meer iets van gehoord. Hm. Dus dat was namelijk de deal die Europa had met Gaddafi. En dan zou hij... Goed zorgen voor een goede een goede beafhandeling van de asielaanvraag. Um. Daar hadden we dan maar alle vertrouwen in. Nou ja, dat is. Um, uh, nu zijn die mensen in ieder geval weg onze uh, partners in crime. En uh, ja, nu komen er ook mensen hierheen. Alhoewel dat af en toe wel wat overdreven wordt. Hoor, want Italië doet nu alsof het helemaal overspoeld wordt. Dat valt allemaal al reuze mee. Mensen. Ja, wat is het nou? Eigenlijk op Europese schaal een schijntje. <laughs> nee, maar als wat... de Europese landen nou, nou zouden proberen om daar echt eens over te praten. Over die feiten ja. en over die cijfers. En om ook in dat verband. Maar ja, het is dus een wat moeizaam begrip op het ogenblik. te kijken wat de Europese solidariteit is en hoe je dat dan gezamenlijk opvangt, dan was dat natuurlijk helemaal geen probleem. Maar nee, daar dat vind wordt ik zo, natuurlijk nee. zo spastisch op gereageerd. Nu, hè? Als je het hebt over uh, die, die, die migranten, wat moeten we daarmee? Er daar wordt gewoon spastisch op gereageerd. Ik zag um, premier Rutte, zag ik bij paal Witteman, en die zei, nou ja, kijk, hè, er viel het woord van uh, Europese solidariteit. Nou ja, kijk, zei die, je soms heb je geluk met ja. je ligging en soms pech heb je pech. Gaat. Nou, tough luck voor Italië. Ja. Nou, kijk, je kunt het best gaan hebben over hoeveel um, uh, immigranten heeft Italië uiteindelijk opgenomen. Hè? Wat is de relatieve uh, druk mm. op migranten geweest in. Italië vergeleken, bij andere Europese landen. Maar je kunt niet zeggen taf want nee, dan nee. dan zaag je dus echt aan de poten ja. van uh, die Europese Unie. Ja, die is, we met nou je ziet elkaar is, dus is, is het ook niet zo, wacht even, even een, even een vraag erbij. Uh, is het ook niet zo dat ze dit aangrijpen om uh, verscherpt beleid, wat ze toch stiekem eigenlijk al wilden? Neem nou Denemarken, die heeft de grenzen dichtgegooid tussen Duitsland en Zweden. Ja. Als ik dat lees, dan denk ik, ja, zie je wel, hebben ze, gewoon, ze hebben gewoon zitten wachten op een moment van hé, hey, nou kunnen we dat doen. Want het is natuurlijk een, re een rechtse, een extreem club in dat land, die regering in, in de Nederlandse Nee, dat klopt. Er zijn een hoop landen die wat meer uh, grenscontroles doen. Alhoewel uh, niet iedereen dat zo noemt. In Nederland is er ook discussie over geweest... waarbij de Raad van State heeft gezegd dat Nederland toch echt moet oppassen... omdat het uh, neigt naar grenscontroles. Um, dat mag niet, omdat natuurlijk het een verworvenheid is van Europa... dat er vrij reizen is. Uh, wel natuurlijk de buitengrenzen gecontroleerd moeten worden... Uh, je ziet wat er, wat er gebeurt dat landen steeds meer toch die controles willen... en dat de Europese Commissie eigenlijk probeert dat weer wat, uh, wat, wat, wat regie terug te nemen... Hmm. door te zeggen, nou we gaan dan nu in Europa toch afspraken maken... over onder welke voorwaarden incidenteel er toch interne grenscontroles mogen komen... en ook wat de uh, extra voorwaarden zijn om bijvoorbeeld visa... Uh, vrije visa van mensen, uh, bijvoorbeeld, uh, zal dat misschien binnenkort komen... ook uit uh, de, nieuwe, uh, of de nieuwe staten, uh, de vrije staten dan. Uh, name, ja, maar ja, ook de, ook de Balkanlanden, uh, maar ook in Noord-Afrika. Nou, ja, onder welke voorwaarden eventueel die visa zouden dan hmm. kunnen worden ingetrokken? Dus de Europese Commissie, waar trouwens uh, op dit moment is Cecilia Malmström, de eurocommissaris die hiervoor verantwoordelijk is, is in Nederland? Den Haag om te praten. En daar zullen ze onder, onder, ja, ongetwijfeld praat, uh, praten over... Uh, hoe dan weer de Europese Commissie regie kan houden. Interessant is wel uh, dat bijvoorbeeld uh, de PVV... een aantal eisen heeft gesteld aan Europa. Dat is essentieel voor het regeerakkoord. Waarvan Cecilia Malmström ook uh, gisteren nog heeft gezegd... dat dat echt in de rest van Europa... geheel en al niet gezien nou, wordt als een probleem. Gezinshereniging, zoals gezinshereniging. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat, gaat, uh, hoe dat nu gaat aflopen. Hm. Er zijn dus een hoop punten die hier in Nederland op de agenda staan. Als zijn de grote problemen die hoognodig veranderd moeten worden ja. in Europa. Nou, die broodnodige druk wordt niet gevoeld bij alle andere Europese landen. Ja. Nou ja, gevolg, dan weet je niet of er ook maar iets gaat uh, nee. veranderen daaraan. Ja. En dan ben ik benieuwd of Nederland nu dan eindelijk eens een keer ook de verantwoordelijkheid neemt... voor de afspraken die gemaakt zijn... of dat ze gaan blijven mekken in de zijlijn. En de commissie heeft ook uh, plannen om uh, de, de immigratie... vanuit Noord-Afrikaanse landen op een andere manier te reguleren. Om meer mensen in staat stellen om hier opleidingen ja. te volgen. Ja. Om uh, de arbeidsmarktbehoeftes in Europa ja. beter te gaan uh, inventariseren. En op grond daarvan mensen toe te laten om circular migration... dus mensen komen ja. een paar jaar hier en gaan weer terug. Gewoon Daar worden op dit moment plannen voor gemaakt... En dan als je, als je dan met landen daar over dat soort plannen gaat praten... en je zet daar tegenover van, oké, okay, als wij dat dan gaan doen... zorgen jullie dan dat ja. mensen niet illegaal naar ons toekomen... dat vind ik een hele zinnige aanpak. Alleen, dit zijn plannen van de commissie en of dat er doorkomt. Ja, ja die hebben is met, met de, de lidstaten wel, dat is wel waarom ik het alleen. Ja, maar We, we willen nog een, een hele verf vertellen over België, maar dan doen dat we een andere keer. <laughs> Katelijne Buitenweg, Marcel Luiten en Chris Keijner, hartelijk bedankt. Zometeen meteen op 5 het Radio 1, journaal Tim die. We kijken onder meer naar de financiële steun van de gemeente Eindhoven voor PSV. Is het een briljante zet of is het misschien wel onverstandig in deze tijden van bezuinigingen? We maken een rondgang langs voetbalclubs. Um, en we staan stil bij de protocolaire faux pas van president Obama: speech tijdens het Engels volkslied met de koningin aan je zijde. Als dat maar goed gaat tussen Amerika en. Uh, Groot-Brittannië. En we hebben nieuws over de brand bij Chemiepak afgelopen januari in Moerdijk. En die eerste details krijgt u van Onno duiven in het bulletin. Radio 1, het NOS-journaal. Inderdaad Tim, de brandweer in Moerdijk heeft de brand bij chemiepak in januari niet goed aangepakt. De chemiebrand is bestreden met grote hoeveelheden bluswater. En dat was in strijd met het rampenplan en leidde tot onnodig veel schade, blijkt uit onderzoek van de NOS. Anonieme deskundigen zeggen dat de milieuschade veel minder groot was geweest als er met schuim was geblust. Twee van de drie aanklachten tegen Geert Wilders zijn niet te bewijzen en dus moet op die onderdelen vrijspraak volgen. Dat zegt het OM. Het gaat om belediging en aanzetten tot haat. Wilders heeft het in zijn gevraagde uitlatingen steeds gehad over de islam en niet over moslims. En dat is wel nodig voor strafbaarheid. De strafeis voor de beschuldiging van discriminatie volgt later vanmiddag. De bureaus jeugdzorg moeten er niet op rekenen dat ze permanent extra geld krijgen om de wachtlijsten weg te werken. Staatssecretaris Teven wil wel 5 miljoen euro reserveren om acute problemen op te lossen. Maar er moet wel eerst iemand van buiten de bedrijfsvoering van de bureaus jeugdzorg doorlichten. En van de shawarma zaken voldoet bijna de helft niet aan de hygiëne eisen. Dat heeft de Voedsel- en Warenautoriteit geconstateerd. De VWA onderzoekt jaarlijks zo'n 30.000 horecazaken... En de afgelopen drie jaar werden er 45 gesloten... omdat er bijvoorbeeld ratten door de keuken liepen of spinnen in het eten zaten. En dat is nieuws op dit moment. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits voor de woensdag. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt zijn de files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er staat bij Aalsmeer twee kilometer stil. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht... En bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Amersfoort... staat voorknopend watergraafsmeer 11 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. Eindelijk een venster waar je met je vingers aan mag zitten. Dat is pas handig. Nu bij Belessel een iPad cadeau bij aanschaf van kozijnen en deuren. Ontdek de voorwaarden tijdens de belessel actiedagen van 16 tot 28 mei. Belissel. Kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. De expertise van Belisol gaat een leven lang mee. Meer info op belisol.com. Postbode Toon is slachtoffer van zinloos geweld. Hij stopt, hij draait zijn om. Het eerste wat hij doet is gewoon een klap in mijn gezicht. Hij kampt nog dagelijks met de gevolgen van de mishandeling. Daarom gaat hij de confrontatie aan met de daders. De confrontatie. Vanavond bij de NCRV op Nederland 3. Als je ziet dat de welvaart in opkomende markten groeit... dan kun je als belegger inzetten op de bouw van nog meer wegen en nog meer luchthavens. Maar je kunt er ook voor kiezen te investeren in bedrijven... die anders omgaan met die nieuwe welvaart. Die de snel groeiende consumptie beantwoorden met slimme logistiek... en online dienstverlening. Waardoor er minder beslag wordt gelegd op energie en grondstoffen. Investeer ook in slimme oplossingen voor de wereld van morgen. Ga naar anderskijkennaarbeleggen.nl Anders kijken, anders doen. Robeco, the investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus en bovendien extreem leergierig. Maar van wie gaan ze de kneepjes van het vak dan leren? Soms mis je oudere werknemers met ervaring... Bij Tempo Team vinden we dat werkgevers meer gebruik zouden moeten maken... van de kennis en ervaring van 45-plussers. Praat mee op blijfbezig.nl. Blijf bezig, Tempo Team. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, water in plaats van schuim. De aanpak van de brand in Moerdijk had dus veel beter gekund. Daarover zometeen meer. Patiëntenorganisaties reageren op het besluit van het kabinet... om te bezuinigen op subsidies aan onder meer oudere organisaties. Giel Montagne, Sonja Barend, Mireille Bekooi. U zult vanmiddag veel oude gezichten van de omroep voor u zien... want wij zijn bij Beeld en Geluid in verband met 60 jaar televisie. Dan het bezoek van president Obama aan Groot-Brittannië. Hij en de First Lady lappen wat protocol aan hun laars. Daar hebben we het over met Rijnildis van Ditshuizen. We zijn er tot half zeven vanavond. De nationale ramp noemde minister opstelte de chemiebrand in Moerdijk in januari. Na de communicatie met de burgers en de regio's onderling is ook de brand zelf totaal verkeerd aangepakt. Tegen de protocollen in is er een grote hoeveelheid bluswater gebruikt. En dat had nooit gemogen. Dat zeggen diverse deskundigen tegenover de NOS. Hendrik Willem Hofs staat op het terrein van chemiepak. Um, Hendrik uh, Willem, een brand moet natuurlijk geblust worden. Waardoor was water in dit geval de verkeerde keuze? Maar ik weet niet of je wel eens een vlam in de pan hebt gehad thuis. Als je daar water op gooit, dan breidt het vuur zich uit. Dan gaat de olie in dat geval of het vet drijven op het water. En het vuur wordt alleen maar groter. Dat is eigenlijk in Moerdijk ook gebeurd. Er stonden hier duizenden liters chemische vloeistoffen opgestapeld en opgeslagen. En die zijn gaan branden. Maar door ze met water te blussen heeft het vuur zich dus groter gemaakt... En die brandende vloeistof blijven namelijk uh, drijven dus. En uh, de deskundigen die zeggen dat allemaal unaniem. Ze willen dat niet allemaal voor de microfoon herhalen. Want er lopen nog talloze onderzoeken. Maar één deskundige wilde dat wel. Dat is chemiedeskundige Jan Meijsen. Veelal zou je schuim en dat soort middelen als blusmiddel gaan gebruiken. Dat kan. Maar dit zijn vloeistoffen, vloeistoffen. en dan kun je niet zomaar water opzetten. Ja, Die aromaten, nou, dat is niet helemaal handig, want die gaan drijven op het water en die branden lekker door. Nou, wat er nu gebeurd is, ja, het water heeft ze verspreid en dan, dan lag dus die brandende substantie, lag erop. Uiteindelijk is het een naar de ander gaan, dat is ook een heksenketel en ja, zie maar waar je, waar je het laat. Dus dat is, uh, is niet gelukt op die manier. Hey, en dan had de brandweer beter schuim kunnen gebruiken, Henrik Willem. Dat is de conclusie. Ja, dat is les 1 bij chemiebrand. Blussen met schuim. En als dat niet... ...belendende percelen, zoals dat in brandweertermen heet... ...dus de gebouwen eromheen die je wil sparen, nat houden... ...en dan de boel maar gecontroleerd uit laten branden. En zo staat het ook bijvoorbeeld in documenten die we hebben opgevist het rampenbestrijdingsplan. Daar staat bij verticale pluimstijging, dat is wanneer de rook recht omhoog gaat... geen brandweer inzet. Omdat bij hoge temperaturen de schadelijke stoffen vollediger verbranden... en minder toxische stoffen vrijkomen. Met andere woorden, het is veel veiliger om die boel dan maar gewoon de lucht in te laten gaan... dan dat je er water op spuit. Dan wordt de rook groter, dan komen er meer uh, toxische, gevaarlijke, schadelijke stoffen in de lucht... En dat is dus foute boel. En was niet iedereen daarmee bekend dan? Ja, je zou zeggen van wel, maar Moerdijk, het vierde industrieterrein van Nederland... waar zo'n twintig bedrijven staan in die hoogste risicocategorie, BROZ-bedrijven heet dat dan... Ja, daar hebben ze nog gewoon een vrijwillige brandweer in Klundert, in Zevenbergen, in Moerdijk... Ja, die hadden wel iets meer van chemiebranden moeten weten. dan wat ze, wat ze nu hebben gedaan. Er wordt al jaren gesproken over een gezamenlijke brandweer. of een bedrijfsbrandweer. maar die is er alsmaar niet gekomen. Ja, en dit is denk ik uh, toch uh, niet goed gegaan hier bij uh, chemiepakken. De onderzoeken moeten dat natuurlijk nog bevestigen. Uh, die lopen nog. eind juni worden daar de eerste resultaten van verwacht. Ja, en uiteindelijk viel de schade voor de gezondheid mee. Er, he, er zijn ook geen slachtoffers gevallen. Hoe zwaar wordt deze fout uiteindelijk gewogen, denk je? Nou, er is wel een kleine milieuramp die zich heeft voltrokken. Want er is 55 miljoen liter bluswater gebruikt hier bij ChemiePak. En dat is ook allemaal in de sloten gelopen. Je herinnert je misschien nog het beeld van dat rode bluswater. Dat, dat is allemaal uit die sloten verdwenen. Maar dat ligt nu bijvoorbeeld opgeslagen in tankschepen hier niet zo ver vandaan. En de kosten voor die reiniging, ja, die moeten wel betaald worden. Die worden nu bij ChemiePak neergelegd. Het waterschap, Rijkswaterstaat, die hebben de claims daar neergelegd. 13 miljoen. In totaal, MiPak zegt eigenlijk van ja, maar ja, wij konden er niks aan doen. We hebben erop gewezen, het stond in de protocollen, dat je niet met water moest blussen, maar met schuim of dat je het gewoon controleerd had moeten laten uitbranden. Dus dit is wel een steun in de rug van het bedrijf in ieder geval. En later meer hierover. Henrik Willem was dat. En op onze site de documenten waar Henrik Willem over sprak, op onze site nws.nl. We gaan naar Parijs, naar de tennissen, Roland Garros. Jan Roels, welke partij moeten we ons richten vanmiddag? Ja, natuurlijk op uh, Thomas Chorel. Die komt nog op de baan tegen Stanislas Wawrinka, de Zwitser. Maar dat zal nog zo'n anderhalf uur duren, denk ik. Hij gaat tennissen op uh, baan 3. Nu op de baan Novak nee, Djokovic tegen Victor Hanescu. Djokovic dus uh, de man die dit jaar alles heeft gewonnen. 40 partijen achter elkaar. Uh, en hij speelt tegen Hanescu de Roemeen. Uh, vijf keer eerder st stonden ze tegenover elkaar. En Djokovic won al die ontmoetingen. Nu staat hij 1-0 voor. Eerste eerste setpartij is net begonnen. En eerder uh, vandaag heeft Federer afgerekend met uh, de onbekende Fransman. Die had een wildcard gekregen van 22 jaar. Texera 6-3, 6-0, 6-2. Federer dus door naar de derde ronde. Trance. Bij de vrouwen Caroline Wozniacki won van Wosniak uit Canada. 6-3, 7-6. Lastige tweede set voor als eerste geplaatste de Deense. En tot slot uh, Samantha Stoser uit Australië won van Simona Halep uit Roemenië. 6-0, 6-2. Maar het wachten is dus op Schorel. Tegen Wawrinka, ik schat dat die pas nou over een anderhalf uur op de baan gaat. Gaan wij in de tussentijd wat anders doen. Ja, Roels, tot later deze uitzending. Van tennis naar voetbal namelijk. De gemeente Eindhoven schiet PSV te hulp. Eindhoven wil de grond van de club kopen voor ruim 48 miljoen euro. En PSV moet daar dan huur voor gaan betalen. Daarmee zou de club uit de financiële zorgen zijn. PSV is daarnaast ook aan het bezuinigen geslagen. Het voorstel van BMW aan de gemeenteraad komt alleen wel op een lastig moment. Verslaggever Mark van Dam... Die komt later. We gaan eventjes kijken of we die nog. Uh kunnen vinden, nee. Zometeen hoort u het bericht... van Mark van Dam vanuit Eindhoven, Tim. Want we praten gewoon door met Bert van Sloten... van de economieredactie, want wat in Eindhoven is gebeurd... waarbij de gemeente geld geeft aan de club... en er, uh, dat weer terugkrijgt... Uh, is aanleiding voor jou geweest, Bert... om eens te onderzoeken hoe, hoe, hoe dat komt. Hoe komt het dat ze zo creatief zijn? Ja, we houden al, uh, laat me zeggen, deze zaak... een tijdje bij uh, de handel en wandel... en vooral de financiële wandel van de voetbalclubs. Nou, ze zijn zo creatief omdat de begroting... moet voor half juni op orde zijn. Dan moet die ingeleverd worden bij de KMV... Als er dan nog gaten in die begroting zitten, dan zegt de KNVB ho, dan uh, passen we sancties toe. En die sancties bestaan uit voornamelijk puntenaftrek in de competitie. Als je achterstand hebt bij de betaling van je spelers, gaan er drie punten af. Als je achterstand hebt bij de betaling van het pensioenfonds, gaat er een punt af. Overigens, dat gaat niet helemaal op voor uh, PSV, want die hebben gewoon een beetje iets te optimistisch uh, begroten. Die zijn vooral uitgegaan van inkomsten. Champions League hebben ze een paar jaar niet gehaald. Dan heb je wat uh, tegenvallers. Maar voor andere clubs geldt het allemaal wel. Want dan mag wel dat je kunt begroten... Op toetreding tot de Champions League. Ook al weet je niet zeker of je het gaat redden. Uh, als je vervolgens het wel gefinancierd krijgt, mag je het altijd begroten. Als het uiteindelijk maar klopt. Helder. Wat voor creatieve oplossingen zijn ze al bedacht in. Eh, nou ja, wat, wat heel populair is uh, de, de, de laatste tijd is de uitgifte van aandelen. NEC bijvoorbeeld. De club heeft uh, 49% van de aandelen uitgegeven. Uh, nu een groep investeerders, onder leiding van Marcel Boekhoorn. Dat is die man die bekend is van Telford, Maar ook een van de investeerders is in Saap uh, bijvoorbeeld. Die uh, heeft daar wel belangstelling voor. Die hebben vanavond nog een bijeenkomst uh, daarover. NEC, schuld van meer dan 6 miljoen euro. Maar is niet de enige. FC Den Bosch uh, zoekt het ook in de aandelen. En bij sportelijk... Sportclub Kambuur uit Leeuwarden. Daar zoeken ze het weer in een andere constructie. De sponsorcontracten. Maar de sponsor neemt dan eigenlijk het, het salaris over van de speler. Dan zou je zeggen, ja, waarom neem je het salaris over? Nou, er is ook weer een regel bij de KNVB dat niet meer dan 60% van de begroting mag je uitgeven aan salarissen. Als die sponsor dat nou overneemt, kan je via een hele slimme constructie wel weer voldoen aan de regels. Want je ziet inderdaad dat sponsoren en ook gemeenten dus bijpassen. Ja, dat, dat is gewoon de trend. Uh, RKC heeft bijvoorbeeld uh, de sponsor Mandenmaker zo gek gekregen dat hij garant staat voor een Schuld van 9 ton. Um, ja, de gemeente springt vaak bij, maar niet altijd. Er is op dit moment een hele heftige discussie gaande in Den Bosch. De gemeente wil dat de plaatselijke voetbalclub, de FC, dus veel meer zelf uh, doet. Nou, is er een plan gekomen en daarin moet de gemeente 2 miljoen euro voor de rekening nemen. Maar de gemeente zegt, ja, hallo uh, club, jullie moeten zelf ook wat betalen. Zo'n 7 ton ophoesten. En dan gaat daar nu weer de politieke discussie over. Dus ze zijn wel bereid om over te nemen, maar niet altijd. Lopen we dan in Nederland voor? Dat op zich ook het verbrak. Ja, we lopen wel voor. Want uh, wij hebben hele strenge regels. die ervoor moeten zorgen dat de clubs gewoon financieel uh, gezond worden. Dat leidt overigens wel soms tot hele gekke situaties nu. Uh, de selectie bij uh, Fortuna Sittard in uh, Limburg. hebben ze nog maar zeven contractspelers. En jullie weten, het spelletje wordt gespeeld met elf. En er is ook een regel dat je de zestien onder contract moet hebben staan. Gaan ze aanvullen met jeugdspelers, die zijn dan weer goedkoop. Maar ja, de trainer daar zegt ook van ja... Uh, of je er kampioen uh, mee wordt. Je wordt er geen kampioen <laughs> mee, maar je, hebt de, je start ook de competitie niet met minpunten. En dat is op dit moment een beetje de schrik die door betaald voetballand ah, uh, waard. En in Eindhoven werd uh, dus 48 miljoen euro van de gemeente. Ja. Uh, Eindhoven koopt de grond van PSV. Ik zei al eerder, het voorstel van BMW aan de gemeenteraad komt op een lastig moment. Mark van Dam. Met door de plaan van financiën van de gemeente Eindhoven. Een pijnlijk proces is er aan de gang in de stad. 56 miljoen euro bezuinigen. En PSV krijgt ruim 48 miljoen euro. Dat klopt, het is ook heel pijnlijk dat mensen dat we moeten bezuinigen. Maar we hebben de constructie zo ingevuld dat dit niet terug te vinden is op de begroting. Dus als we dit doen, hoeven we niet meer te bezuinigen op de bibliotheek. Hoeven we niet meer te bezuinigen op sportclubs. Hoeven we niet meer ambtenaren te ontslaan. Dit kost de gemeente geen geld is toch moeilijk uit te leggen in deze tijden? Weet ik. En daarom is het door er ook heel erg ons best voor om uit te leggen... dat PSV van grote waarde is voor deze stad... en dat we daarom bereid zijn te helpen. Maar op een manier dat het geen staatssteun is. Maar ook op een manier dat het geen geld voor de begroting... van de eindigste belastingbetaler kost. En dat toch PSV daardoor geholpen wordt. U hoeft het niet te doen, dus geen staatssteun? We hoeven het niet te doen. Dat klopt, maar dan had, waren wij een belangrijke partij in onze stad... die uh, van grote waarde is, omdat er heel veel mensen van genieten van het voetbal. Dat er uh, een grote economische waarde is voor onze naamsbekendheid in het buitenland. Allerlei mensen elkaar daar ontmoeten en zijn maatschappelijke bijdrage leveren in, uh, in achterstandswijken. Vinden wij PSV belangrijk en willen we niet dat die omvalt. Maar we willen ook niet dat we uh, ze subsidiëren... en we willen ook niet dat het ten koste gaat van de Eindhovense belastingbetaler. Meneer Sanders, directeur van PSV, ligt de champagne al een beetje koud? Die ligt niet koud, punt 1, omdat voor het onderdeel van de gemeente Eindhoven nog een raadsbesluit nodig is. En punt 2, omdat de aanleiding nou niet echt een uh, hele positieve aanleiding was om feest te gaan vieren. Hoe voelt het om bij de gemeente Eindhoven aan te moeten kloppen met het verhaal? Ons lukt het niet alleen. Dat voetbalclubs bij gemeentes uh, aankloppen, dat is meer regel dan uitzondering. En we zijn misschien de laatste. En we zijn nog een van de weinigen die ook nadat dit succesvol door de raad goedgekeurd is kunnen blijven zeggen dat we geen subsidie krijgen van de gemeente. Er komt misschien wel bijna 50 miljoen euro aan, de transfermarkt die longt. De transfermarkt zien we daar volstrekt los van. Deze gelden zijn voor het structureel herstel van, uh, van PSV, de balans van PSV, het vermogen van PSV. En wij zullen onze begrotingsdiscipline niet loslaten en zorgen dat dit een eenmalige actie was... en dat die gewoon niet meer terugkeert. Als het nou niet doorgaat, hoe nijpend is de situatie, haalt u het volgende seizoen nog... Als dit hele plan niet doorgaat, dan is het zeer nijpend en dan uh, hebben we alternatieven nodig. Het PV is natuurlijk zo'n instituut. Het uh, is ondenkbaar dat dat niet meer bestaat. Uh, maar als het hele plan wat er nu ligt en waar we uh, met z'n allen binnenkort uh, hopelijk een punt achter kunnen zetten, niet doorgaat, dan hebben we een, uh, een buitengewone situatie. Mevrouw Verhees, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Eindhoven. Dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders bepaalt geen hamerstuk, denk ik. Nee, dat kun je wel stellen. Dat is geen hamerstuk, nee. Hoe schat u het in? Gaat het voorstel het halen in de Raad? Voor- en tegenstanders zullen elkaar heftig bediscussiëren bij ons. In lijn met de verdeeldheid van reacties uit de stad. In het college zijn er al wel twee wethouders geweest: Wethouders Viers en Scholte. Die hebben gezegd: Dit kunnen wij niet steunen. Dat geeft al wel iets aan. Nou, dat geeft inderdaad aan hoe, uh, hoe deze discussie ook vanuit de onderbuik gevoerd wordt. Ik denk ook dat we het nooit goed zullen doen als raad. Want stemmen wij voor. Dan hebben we de ene helft van de stad op de stoep staan. En stemmen we tegen, staat de andere helft van de stad op de stoep. Zometeen duiken we in de televisiehistorie. Veel, oh ja, weet je nog momenten waarschijnlijk. Verkeersinformatie bij de ANWB vanmiddag Wijnandswaan. Het is wat minder druk op de weg dan normaal op woensdag. De files die opvallen zijn de files door ongelukken op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, Daar staat voor Aalsmeer 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A10 Zuid gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij, de file lost op. Het is nog wel drukker op de A10 West naar Zaanstad. Daar staat voor de Koentenal 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. 60 jaar geleden was de eerste TV-uitzending in Nederland. Dit jaar wordt dat omstandig gevierd. Zoals vandaag. Als het boek Goedenavond, dames en heren. Gezichten van de Nederlandse omroep wordt gepresenteerd. In het TV- en Radiomuseum Beeld en Geluid. Met volgens mij de nadruk op geluid. Menno Reemeijer daar. Menno, is het een geval van dat gezicht? Dat gezicht, dat ken ik, maar wat is de naam daarbij? Ja, ja, dat heb je helemaal goed. Dan denk je als je hierheen gaat. Ik heb dat boek even van tevoren bekeken. En er staan natuurlijk de fotootjes in van hoe de mensen toen waren. En dan denk je, nou, als die mensen straks de trap afkomen, dan, dan weet ik het wel. Dan zeg ik zo, oh, dat is die en dat is die. Maar de eerlijkheid is inderdaad, Tim, dat het toch vooral een kwestie is van: ja, die ene naam, diewtje blok is niet zo moeilijk, die herken je nog wel. Kennen we nog wel van het Sinterklaarsjournaal, om het wat te noemen. Tenminste, mijn kinderen in onze tijd natuurlijk gewoon omroesten. Ik zie echt wat En zo kijk je een beetje. Rond, jong en oud door elkaar. Ook heel oud hoor. De eerste omroesters. Die zijn er ook. Laten we eens even luisteren hoe het toeging. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, dames en heren. Als miljoenen ogen zich s'avonds op dit beeld concentreren... stelt in de presentatiestudio één oog van één camera zich in op de omroepster. Attentie, Goedenavond, dames en heren. De Nederlands... Goedemiddag, dames en heren. U luistert naar Radio 1, het journaal van de NOS. Ik ben Karin Kruijkamp. Ik was destijds... Van 55 tot, wat ik niet meer weet, omroepster van de VARA. En ik heb ook voor bijna alle andere omroepverenigingen gewerkt. Nou, in het begin was het maar twee keer in de week, denk ik. En dan deelden we ook nog met andere omroepverenigingen. Hoeveel mensen keken naar u? Och, mijn god, weinig gelukkig in het begin. Want er ging nog wel eens wat fout. In de jaren 50, niet iedereen had nog televisie natuurlijk. Nee, het was heel rustig. Maar wel herkend op straat? ja. Maar dat is dierbaar. Dat is lief. Een omroepster was een beroemdheid. Ja. Ik ging met politiebegeleiding soms door naar een stad of zo. Dat ik er niet door kon komen, dat ze dat wisten. Maar ja, dat zijn gewoon malle verhalen. Zou het weer terug moeten komen, de omroepster? Ik vond het gezellig. En ik denk de mensen ook. Maar het kostte veel tijd. En de tijd dat een omroepster in beeld is of praat... Dat is voor de mensen thuis een reden om even over te schakelen en te kijken wat er elders aan de hand is. Het kost te veel tijd. Het kostte veel tijd, zegt Karin Kraaikamp. was even de eerste bij um, de VARA. Dus hè, daar, daar deed zij het. En zo zie ik nog meer uh, gezichten. Tim Lucella, ik weet niet welke herinnering jullie hebben... bij omroepers en omroesters. Want dan kan ik eens kijken of ik die hier nog... voor uh, zometeen uh, te spreken kan krijgen. Nou, als klein jongetje denk ik toch onmiddellijk aan, aan Diewertje Blok. Die ik graag als diebertje een uh, wat oudere vriend zag. <lacht> <lacht> maar, ja, en starten, de Tineke. Ja, ja. tineke verburg, de, tineke, tineke de Groot. Het, het, tineke de Groot heb ik niet gezien. Tineke Verburg heb ik wel gezien. Die... die uh, uh, was bekend van de trui, volgens mij, uh, heb ik in het boek gelezen. Er staat ja, van is die, van een die enorme zo. hals. Daar willen, ja. wij, daar willen wij na vijf uur alles over horen, ik, ik, ik hoop dat ik ze te spreken krijg. En Ellen Want, Brussen. Is, is, is... Ja, Ellen Brussen. Heb ik gezien, heb ik gezien. Ook oh, komt er net aan met een glaasje wijn in de handen. Uh, voor zometeen. Meno reed Ellen Brussen, die ken jij ook nog wel, denk ik. Erwin Krol. Ja, ja, ja. ja. Jazeker wel. Goed, nou jij bent een hele dag gezicht op televisie, stem op de radio, het weer. Uh, geen klachten vandaag denk ik hè? Nee joh, de zon Prachtige. schijnt uh, boven de 20 graden. Iedereen uh, tevreden, behalve natuurlijk degene die last hebben van de droogte. Maar daar kan ook één enkel buitje niks aan doen. Dus uh, nee, ik denk dat de meeste mensen wel blij zijn vandaag. Een typisch eind dag? Een, een typisch einde mooi weerperiode dag vind ik. Oh. Ja. ja, nog steeds uh, mindere vooruitzichten. De, het is overduidelijk. Er komt een lage drukgebied aan en vanaf morgen speelt dat een rol. En dan gaat het harder waaien en er komt veel meer bewolking. Ik denk dat morgen een aantal buien hebben. Misschien in de middag ook met onweer. En dan wordt het. Nou, ik denk aan zee nog maar een graad of 16, 17. Landinwaarts kan het nog wel 21, 22 graden worden. Dat is mooi. En, en het dan weekend? de dagen daarna. Nou, ja, vrijdag, vrijdag wordt een, een, een, een niksdag, denk ik, met gewoon regenachtig en 15 graden. En dan in het weekend er komt er weer wat zon tussen de buien door. En dan gaat die temperatuur ook wel weer in de richting van de 20 graden. Maar dat echte hele mooie wat we tot nu toe hebben gehad... met het strak blauwe en dergelijke, dat is voorlopig voorbij. En voorlopig? Volgende oh, week? De komende ja. twee weken blijft het gewoon licht wisselvallig weer. Geen, niet verschrikkelijk uh, uh, naar geestig of zo. Maar af en toe wat zon, af en toe een bui, uh, graad of 20... Uh, naar geestig is het nooit bij jou, Erwin, volgens mij. Nee, zeker Tenminste, die dag niet, moet he? ik nog nee. meemaken. Ja, Erwin Kool, okay. dank je wel. Okay. In Nederland is de kans dat je ziek wordt van een tekenbeet groter dan in de rest van Europa. Dat komt doordat de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. hier door meer teken wordt doorgegeven. De Wageningen Universiteit doet er al een paar jaar onderzoek naar. Een verslag van Colette van Nune. Utrechtse Heuvelrug is echt zo'n gebied in Nederland waar de teek heel veel voorkomt. Klaar Bergmans weet er alles van. Heeft het opgelopen ja misschien wel in het bos. Misschien ook wel in deze tuin. Met wat hoog gras, wat lavendel. Waar denkt u dat u het heeft opgelopen? Ja, wel in deze tuin denk ik. Ik weet natuurlijk niet precies waar ze zitten. Anders zou ik er omheen lopen. Maar ik denk dat ze overal kunnen zitten in de tuin. Wat is er gebeurd? Ik ben uh, gebeten door een teek. Uh, ergens halverwege vorig jaar in de zomer. En waarschijnlijk was hij ook besmet en heeft hij de kans gehad om die besmetting op mij over te brengen. Wat voor klachten waren dat? Ja, veel hoofdpijn, steeds erger wordend. Uh, migraineaanvallen die soms wel vijf dagen duurden. Um, evenwichtstoornissen, enorme duizeligheid. Uh, later kreeg ik er uh, hartkloppingen bij die helemaal niet meer weggingen. Ja, je wordt langzaam een beetje in een wrak. Het gaat heel uh, sluipend eigenlijk. Uh. En het duurde heel lang voordat de huisarts in de gaten had wat het was. Ja, dat duurde eigenlijk wel lang. Na een tijdje heb ik eigenlijk tegen de huisarts zelf gezegd: misschien is het wel de ziekte van Lyme. En daar nou, kon hij zich geen vinden. Dus uh, hij heeft zo'n ELISA-test laten doen. Dat is zo'n uh, test naar antistoffen. Die was negatief. Dus ja, ik zou de ziekte toen niet hebben gehad. Maar de klachten ja, namen toch steeds toe. En ik bleef eigenlijk wel hangen in de vraag of ik het nou toch niet had. Want ik wist ook wel dat die test niet zo betrouwbaar is. Doe maar. Nou, toen heb ik echt moeten aandringen om een andersoortige test nog te doen, te doen. neem ik aan. En dat was een verslag van Colette van Nuenen. En zij sprak met een slachtoffer van een tekenbeet, die werd getroffen door de ziekte van Lyme. En dat was inderdaad bevestigd door de Wageningen Universiteit. Dat verhaal, dat hoort op een andere keer. Wie echt niet anders kan, kan gewoon in een sociale werkplaats blijven werken. Dat garandeerde staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken vanmiddag tijdens een grote demonstratie op het plein in Den Haag. Ik ben hier niet op deze paard gaan zitten, dames en heren, om leidzaam toe te zien hoe mensen. Onnodig in een uitkering of in een pijnen, te terwijl dat niet nodig is. Maar het wil is, is werk en ik weet dat velen van u daar precies hetzelfde over denken. Wij willen als kabinet wij willen als kabinet de sociale zekerheid stellen zodat mensen niet hun onmacht bevestigd. Maar juist prikkelt en stimuleert om datgene te gaan doen waar ze goed in zijn, namelijk aan het werk gaan in de gewone baan. Meneer de Krom, helpt u die sociale werkplaatsen nu omzeep? Zoals de linkse oppositie zegt? Nee, er is echt geen sprake van. En ik moet zeggen, ik vind het ook teleurstellend... dat elke keer weer onrust wordt gezaaid. We hebben gezegd, en dat is ook zo in het regeer- en gedoogakkoord opgenomen... dat iedereen die nu met een SW-indicatie in die sociale werkvoorziening werkt... dat we die ongemoeid laten. Rechten en plichten die veranderen als gevolg van het rijksbeleid niet. En het doet mij ja, eigenlijk een beetje pijn dat elke keer dat beeld wordt opgeroepen. Wat er wel gaat gebeuren is dat we die SW-voorziening op lange termijn willen reserveren voor mensen die ook echt nergens anders terecht kunnen. Maar dan praten we echt over lange termijn. Dan hebben we het over de nieuwe instroom in de toekomst. Maar mogen er nog wel nieuwe mensen in? Jazeker, maar mensen die uh, alleen in een beschutte werkomgeving terecht kunnen. Kijk, nu is het zo. Nu zijn er veel te veel mensen in die sociale werkvoorziening ingestroomd... die eigenlijk ook heel goed ergens anders terecht zouden kunnen... Nou ja, die kunnen normaal werk doen. Ja, en daar hebben ze natuurlijk soms begeleiding en ondersteuning voor nodig. Ook dat blijft beschikbaar in de toekomst. Kijk, die SW-bedrijven nu, daar werken zo'n 100.000 werknemers in Nederland. Daarmee is de, ja, die hele sector een van de grootste werkgevers van Nederland. Er zitten 2,5 keer zoveel mensen in als aanvankelijk uh, was voorzien. En wat we nou zeggen is, wij willen mensen die capaciteiten hebben... om gewoon bij reguliere werkgevers te werken... Om die capaciteiten ook een kans te geven. Want waarom zou je mensen nou opbergen in, socia in zo'n uh, sociale werkvoorziening als dat niet nodig is? En ik spreek ook heel veel mensen zelf. die nu vanuit de sociale werkvoorziening. bij een gewone werkgever zeggen: ja, die zijn hartstikke blij. Nou, dat is precies wat wij willen: wij willen uh, gebruik maken. Uh, kies. Staatssecretaris De Krom was dat van sociale zaken. Excuses, Er gaat hier technisch van alles mis. Maar de plannen van De Krom worden in ieder geval gesteund... door een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat blijkt tijdens het debat dat nu gaande is. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. 3. Het college heeft besloten onder strikte voorwaarden... de grond onder het pc stadion en de hechtgang aan te kopen. 2. Het lijkt erop dat de problemen met de aswolken uit IJsland snel voorbij zijn. Ranking de nieuws. Nu op nummer 1. Een uh, chemische brand of zaken kunnen uh, zeker bij brandbare vloeistof... Uh, dien je te blussen. Het schuim. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. De wet van Oom.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 Maar met flinke tegenwind is dat niet per se heel lekker. Ervaar daarom nu het gemak van een Gazelle elektrische fiets. Maak een spontane proefrit bij uw Gazelle-dealer... of volg ons een landelijke promotietour op gazelle.nl. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl. De spaaronline rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,6%. Waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt. Flexibel en zonder minimale inleg. U heeft het zelf in de hand via westlandutrechtbank.nl. Westland-Utrechtbank. Westland Sparen, beleggen, hypotheken. De ABU bestaat 50 jaar. Maar wat heeft u er eigenlijk aan? 62% van alle Nederlandse uitzendvestigingen is lid bij ons. Sommigen al 50 jaar. Wij zorgen er al die jaren voor dat onze leden u de service en kwaliteit leveren waar u op rekent. Zo weet u precies waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. Kijk op abu.nl om te zien hoe wij flexibiliteit al 50 jaar laten werken. Abu. Het keurwerk.